Maar ik met het R-journaal. Tientallen boeren protesteren in het Groningse Zuidhoorn... tegen de arrestatie van een boer uit de buurt. Ze staan met trekkers bij het politiebureau. De boer werd eerder vandaag door de politie aangehouden... omdat hij twee rechercheurs vasthield in zijn woning. Die waren daar vanwege een onderzoek. Waarover dat gaat, wil de politie niet zeggen. Op sociale media wordt gezegd dat het gaat om de 54-jarige man... die vorige maand tijdens het boerenprotest in Groningen... een politiepaard aanreed. Er is nog geen einde gekomen aan de leegloop bij het Korps Mariniers, blijkt uit cijfers van staatssecretaris Vissen. Dit jaar hebben al 137 mariniers ontslag aangevraagd. Vorig jaar waren dat er 182. De vertrekcijfers stijgen sinds 2010, toen werd voor het eerst gesproken over een verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Die verhuizing is omstreden, omdat er bij mariniers weinig animo zou zijn om te verhuizen. Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist tegen de oprichter van Stichting Droomwens. Hij zou meer dan zeven ton achterover hebben gedrukt, gedrukt voor gokken, een business seats bij voetbalclub Excelsior en andere privéuitgaven. Hij richtte de stichting op om dromen voor getraumatiseerde kinderen uit te laten komen, maar volgens het Openbaar Ministerie was hij vooral bezig met zijn eigen droomwensen. De verdachte zegt dat justitie zijn droom om kinderen te helpen juist om zeep heeft geholpen, maar het OM gelooft dat niet. In Barcelona protesteren enkele duizenden Catalaanse separatisten... tegen een bezoek van de Spaanse koning. Hier is in Barcelona voor de uitreiking van prijzen voor jonge talenten. De demonstranten blokkeren wegen en steken foto's van de koning in brand. Het congrescentrum waar de prijsuitreikingen zijn... wordt door de politie zwaar beveiligd. Het weer, vanavond en vannacht mogelijk wat regen... en een opklaringen kans op mist. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden... Morgen bewolkt en later vooral in het noorden regen. Het wordt een graad of 10. Woensdag wat zon en een enkele bui. Dan wederom een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Juronde van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden nu op de A9 ook maar richting Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en Polderplein 4 kilometer en bijna een kwartier vertraging. Vanwege werkzaamheden staat 22 Beverwijk richting Velsen tot morgenochtend afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt?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 Met nu de herhaling van Alternative FM Vraag weten wat de reden is van al dat geweld op straat Ik zal het je vertellen Dit is zoelijk Ik zei iets over de steenkoude, Marcus, want uh, ja, dat ze toch wel lekkere plaatjes maken. He? Ja, nou, dit is dan wel een koffer weliswaar, maar, maar uh, aan de andere kant hebben ze ook uh, uh, eigen materiaal. Maar dat vonden wij ook al uh, gewoon heel erg uh, fijn om naar te luisteren. Want uh, ze hebben ook nog een tijdje uh, terug, hebben ze voor de tweede keer toen nog meegedaan naar de Rob wordt. Dus uh, dat moet jou zeker wat zeggen. Maar uh, toen kregen ze volgens mij de zaal ook al redelijk plat. Ja, ja, het ging lekker los. Het, het, het, ik vind het de betere muziek. Ja, ja nou ja, uh, ik dus ook. Want anders hadden we hem natuurlijk niet gedraaid. De aanleiding was natuurlijk het uh, verhaal over Dirk Wiersum. Uh, de de advocaat die ergens, uh, volgens mij was dat uh, begin deze maand... of uh, vorige maand uh, dat dat uh, gebeurde is... Uh, dat een van uh, de mensen die uh, waar ze achterna aan het zitten... die Radon T... Uh, dat die schijnt uh, erachter te zitten. En die heeft uh, gewoon iemand uh, ingehuurd om uh, die advocaat uh, om te leggen. Uh, en dat was uh, reden voor Steenkoud om eens eventjes wat uh, te laten horen. Uh, het origineel is van Bodycount. Uh, het nummer heet uh, This Is How It Goes. En uh, nou ja, het is uh, het uh, tweede uur uh, van deze Alternative Fame inmiddels uh, geworden. Want ja, uh, we gaan natuurlijk ook uh, vrolijk uh, verder. Uh, en dat uh, doen we met New Bliss. En de laatste single die ze hebben gemaakt... Moet jou ook wel, vind je ook wel lekker, denk ik, dit? Broken van uh, Nooblys. Ik zal hem wel even laten horen, want je hebt nu geen koptelefoon, op, dus het komt goed. Dan schalt er ook weer in het, de kleine zaal van het patronaat. Rock and Roll Forever. Dat uh, is uh, bij de voorrondes van uh, het uh, robak wordt En dan doet de presentator van dienst, PV Fischer... dat regelmatig als er een stevige band op het uh, podium staan. Boskat was dit. Work Week heet uh, het nummer. En Broken. Dat was uh, van Nooblis. Ja, Marcus, uh, ik heb nog even een uh, leuke, uh, leuke vraag. Want, ja. uh, want uh, deze frontvrouw van uh, New Bliss, Renske. Die schijnt hier in de buurt uh, te wonen. En uh, ze deelt het uh, studentenappartementje met. En dat antwoord heb ik je net gegeven. Ja, maar. Namen, dat moet je nee, bij mij goed weten. Uh, dat is die dame die uh, hier ook uh, is geweest met Minor Citizen. Isha Smit. Ja, ja, ja, de bassisten. De bassisten die uh, hier ook. Uh, de de rockbassisten. Ja, ja. En dan uh, komt dat ook weer. Rock'n'roll! We moet even inderdaad nog een keer uh, eruit. Overigens, over die Rob Akna wordt uh, gesproken. Daar zijn we al uh, druk uh, doende mee bezig. Uh, waarschijnlijk uh, gaat het een, uh, een live-sessie uh, worden, die we dus hier uitzenden vanaf uh, het begin tot het eind. Moeten we alleen nog even een paar van die, uh, die ZFM'ers uh, op uh, trommelen. Die hier dan nog uh, het een en ander gaan doen. En ook al daar. Want ja, uh, Marcus is er wel. Maar Marcus is er ook weer niet. Want uh, die, uh, heeft ook nog... <laughs> die heeft ook nog iets anders. Uh, namens de organisatie uh, schiet hij de foto's. Dus wat dat gaat, uh, heeft hij een dubbele pet, een dubbele functie. Maar het uh, merendeel van, van het werk is, dus gaat op aan het uh, fotomateriaal wat uh, in de zaal uh, wordt uh, gemaakt. En zo met een scheef oog zal die af en toe nog wel eens even uh, op mijn schouder tikken. Ah, het gaat allemaal niet goed hier. Dan, uh, <laughs> dus, nou, nou, als dan. ik dat ook nog moet doen, terwijl ik foto's <laughs> aan het maken ben, ik denk niet dat dat dan helemaal goed kan <laughs> Nou ja, Goed, dat, dat, dat, daar zullen we het nog wel over hebben. Maar goed, uh, het is de bedoeling dat er waarschijnlijk iets uh, gaat komen in uh, diervoegen. En dat betekent dus geen compilatie uitzendingen. Maar dat uh, is uh, alleen maar weer gunstig. Want dan hebben we gewoon ook uh, wat meer ruimte om gewoon meer weer... Meer tijd. Ja, ja. ja dat, uh, want ja, we hoeven dus niet meer... Uh, de... Nou, er is misschien nog één kans dat we een compilatie uh, doen. En dat is in de aanloop naar de finale. Dan heb je kans dat we nog een compilatie doen. Dus, die, die, die, dus uh, we vragen even goed nog wel de geluidsbestanden op. Want ja, stel dat we de winnaar moeten hebben. Want de winnaars ja. en de geplaatsten, die zullen we dus wel moeten gaan volgen. Goed, leuk bruggetje naar de volgende band. Want dat is eentje die echt mee gaat doen aan de robben Akda wordt. Hebben ze eigenlijk ook al meegedaan. Uh, maar toen was het een, uh, een drietal. Dat waren twee zussen en een drumster die, uh, die er toen uh, in zaten. Uh, maar de twee dames die zijn hier ook uh, geweest. En uh, sterker dan nog, ze komen uit de buurt. En anders zouden ze niet mee mogen doen. Maar ze opereren tegenwoordig meer in het uh, Brabantse uh, land. Daar uh, gaat het allemaal uh, heel van uit. De zusjes Bruinhof. en volgende week is het zover. Dan komt uh, hun nieuwe single uit. En wij moeten het nog even doen met uh, deze, maar dat maakt niet uit. Stars Online van Leuna. En je gaat ze dus tegenkomen bij de voorrondes van de Akda Award. Wanneer? Ik dacht volgens mij gelijk al met de eerste voorronde. Maar dat weet ik niet zeker. Moet je even kijken. Change the shapes in my mind To feel like the star's alive leden van de band die vooraf uh, ging aan deze wolf, Aspen Jams, die zijn uh, toen hier geweest. En toen al uh, heeft uh, frontman Jan Marcel al uh, gezegd dat ze een hele andere muzikale koers in uh, zouden gaan uh, varen. En dat hebben ze dan ook uh, gedaan. Heart heet het uh, nummer. En daarvoor hoorde je Leuna met Stars Align. En dit was vorige week ook uh, Hagel Nieuw. En die draaien gewoon nog een keer. Origami van La Zette. I never show my heart so quickly But I want to lay you show the mysteries Deze skif uh, schuilt Jelle Visser. En dat is niet de Jelle Visser uh, die uh, ik dan uh, ken. Uh, er schijnen nog meer Jelle Vissers in uh, Nederland rond te lopen. Er schijnt een uh, nieuwslezer die zo heet. En dat is uh, dezelfde man die af en toe ook bij e vandaag uh, wel eens reportages in elkaar heeft uh, gezet. Die heet Jelle Visser. Uh, en deze man heet ook Jelle Visser. En uh, die IJ Muidenaar is een uh, muzikant, uh, maar ook... Uh, schijnt hij heel erg uh, thuis te zijn in het uh, vissen. Dus um, ja, uh, dan heb je zowel alle drie een beetje gehad, tenminste. Degene die ik dan uh, ken. Maar uh, daar gaat het even niet om. Het uh, nummer dat gaat uh, over at least. Tenminste, dat is de titel van het nummer. En ik vind hem eerlijk gezegd ook wel passen bij uh, de Horizon Tour, die uh, ergens uh, eind augustus, begin september uh, heeft uh, plaatsgevonden. Bij de Waddeneilanden en in Harlingen, onder andere. Uh, en nou heb ik een, uh, een berichtje gekregen van de Horizon Tour. Uh, kun je wat uh, voor ons betekenen? Nou, ik zou bijna zeggen, jongens, uh, ik denk. Jullie moeten die, uh, deze gast maar uh, vragen voor volgend jaar. Want uh, die muziek die past daar wel degelijk bij. Origami van Lassette. En achter Lassette, daar schuilt uh, Tessa Lamers. En ze komt uit dezelfde plaats. Tenminste, daar is ze groot geworden in Nijmegen. Dezelfde plaats als Colin Hoeven, Maar Colin Hoeven komt weer niet uit Nijmegen. Die woont er alleen maar. Dus. En uh, kun je het nog volgen? Jawel, want uh, Tessa die is, er, uh, is een Nijme Nijmeegse. Maar woont tegenwoordig in Rotterdam. Dus uh, dat is toch wel ook een, uh, een duidelijke muziekstad. Uh, Iemand die ook iets met die uh, stad te maken heeft... dat is Lisette Vink. Want uh, zij heeft uh, ook nog een uh, link met Dare to Run Management... Dus datzelfde management waar bijvoorbeeld Thomas Florissen en Michel Ebbe op, ja, mee bezig zijn. En daar is Lisette ook mee begonnen. En Lisette, sterker nog, is bij ons uh, geweest. Uh, is alweer een jaar geleden, maar goed. Uh, langs geweest en uiteindelijk duikt ze ook ineens op in een programma... wat heel veel bekeken wordt door de Nederlanders. Namelijk De Wereld Draait Door. Ging alles over het 50-jarig jubileum van het uh, album van de Beatles... Uh, Abbey Road de, was de vijftigste verjaardag van dat album. En dan gaf uh, Lisette wat uitleg over. En ja, ze heeft uh, toch ook wel wat inspiratie opgedaan uh, van, de, van de muziek van de Beatles. En dat is een beetje ook uh, terug te horen in dat uh, muzikale project wat ze heeft uh, gehad uh, deze zomer. Met Mold, I've Lost a Woman. The Een beetje van die nummers die eigenlijk zo rond september en ja, begin oktober wel zou kunnen verwachten. We zitten nu al bijna november. En dan kun je terug blikken op een zomer. Misschien is dat ook wel een beetje het beeld als je naar dit nummer luistert van Lines Den. Long Goodbye heet het nummer 1. En als je die clip bij ziet dan weet je ook ongeveer welk, ja, wat, wat, dat beeld wat ik dan ook schets. Dan heeft dat uh, daar wel mee, uh, mee te maken. Nu, tijd voor... Ja... Die moet er altijd in zitten, deze, in deze alternative film. Nu alleen nog eventjes zaken doen met uh, de man op de zaterdagmiddag. Want ja, kijk, als je hebt Birgit Lewis en uh, Wesley Bronkhorst. dan vind ik ook dat je dit soort werk uh, mag uh, gaan draaien. verdienen.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 Dat ik verdwijn. Ik stond aan, ik ging hard. Alles schittert, alles zacht. Het kwam maar niets te hard. Alles hapert, alles zwart. To exist without a word to wake up Oh, man. Ja, en haar muziek, uh, Wendy Moore, was dat uh, daarvoor hoorde je Maggie Brown, en daarvoor hoorde je Verlaine. Um, even overigens over uh, de laatste genoemde, uh, haar, uh, zij haalt er, uh, onder andere haar inspiratie uh, bij deze dame vandaan. My Invisalign line has. My, I have taken, I have my Invisalign. taken out I my invisible line and this is the album. <laughs> Weten de meeste mensen al inmiddels al over wie het biljaar is. Want uh, dat is uh, het, uh, het werk uh, wat, je, wat je hier op de achtergrond uh, hoort. Maar daar heeft uh, Wendy Moore toch ook uh, wel degelijk een uh, in. Ja, iets mee. En, en dat, dat steekt ze ook niet helemaal onder stoelen of banken. Of dat straks ook terug te horen is in haar uh, muzikale EP. Dat moeten we nog maar heel even afwachten in dat opzicht. Uh, wel weten we dat hij in ieder geval onderweg is. Dus dat is één ding. En dan is het alweer vijf voor tien. En dan kunnen Marcus en ik al, eigenlijk alweer in koor zeggen tot volgende week, want ja volgende week zijn we er weer, uh, weer met een uh, reguliere uitzending en dan uh, gewoon ook uh, uh, gaat het nog eventjes uh, nog iets spannends worden, want 14 november dan is er iets uh, gaande in Zandvoort uh, wat uh, te maken heeft met ondernemers. En of we dan uitzending hebben, uh, dat is uh, nog even uh, geheim. Maar zoals het er nu naar uitziet ziet, uh, ziet het, uh, uh, gaat het uh, uh, los met het ondernemerschalen, want daar zal ZFM wel aandacht aan gaan besteden. Uh, hoe uh, dat met onze uitzending dan gaat lopen, dat moeten we nog even afwachten. Er bestaat een kans dat we een uitgesteld. Uh, doen En dat we dan later op een vrijdag of op een maandag dan nog uh, uh, gaan komen. Maar goed, zover is het nog niet. Eerst nog één nummer tot aan het nieuws van 10 uur. En dat is deze van Out of Skin. Straks Nashville Radio of Nashville met Country Radio. En dit is Out of Skin en The Fair and Eerie. Dag. Please come to visit me. There's no one, go home now, almost blind in the dark, almost blind in the dark, it's nothing, it's everything, I feel you, I need you, almost blind in the dark.